Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vakantieparken zijn inderdaad vaak dekmantel voor verdachte transacties, zegt de politie. De afgelopen vijf jaar ontdekte een speciale politieafdeling 300 verdachte gevallen, zoals witwassen en fraude. Dat bevestigt de politie naar berichtgeving in de Telegraaf. Onlangs meldt het regionale informatie- en expertisecentrum Oost-Nederland dat bijvoorbeeld de aankoop van huisjes op vakantieparken wordt gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. De man die vannacht in een homobar in Oslo twee mensen doodschoot... wordt verdacht van terrorisme, moord en poging tot moord. Politie en justitie hebben dat bekendgemaakt op een persconferentie. Bij de beschieting raakten 21 mensen gewond, van wie tien ernstig. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Het is een Noor van 42 uit Oslo met een Iraanse achtergrond. Hij is een bekende van de politie, maar had geen grote overtredingen op zijn naam staan. Waarschijnlijk handelde hij alleen. De politie heeft ook twee vuurwapens in beslag genomen. Of hij het voorzien had op de Oslo Pride, die deze week wordt gehouden, is niet bekend. Na aanleiding van de beschieting zijn alle Pride-activiteiten in de Noorse hoofdstad geschrapt. De Britse premier Johnson waarschuwt voor een slechte vredesovereenkomst tussen Oekraïne en Rusland. Op een topconferentie in Afrika zei Johnson dat te veel landen dit een onnodige Europese oorlog vinden. Daarmee groeit volgens hem de druk op Oekraïne om een slechte deal te sluiten. Als de Russische president Poetin krijgt wat hij wil in Oekraïne... is dat volgens de Britse premier een gevaar voor de veiligheid in de wereld... en een economische ramp op de lange termijn. Dan het weer nog, vooral in het oosten zon, daar wordt het 25 graden. In het westen meer bewolking en af en toe een bui bij maximaal 20 graden. Morgen in het westen geregeld zon en in het oosten bewolkt bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 hoorn tussen Wieringerwerf en Prezandijk met 5 à 10 minuten vertraging...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 I'm gonna start you and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 En uh, zo is hij uh, in dat de speelautomaten. Het is wel mooi, nou beetje, ja. oh, weet je mensen waar lichten vanaf komt. Oh, wist je dat niet? Nee, dat komt van de speelautomaten, de lichten. Ja, nou, nou, dat zou ik niet zeggen hoor. Ja. Ik, uh, ik denk dat het. Uh, ook uit de bankbeeld. Oké. Okay. Ja. ja, dus dat uh, zo is hij erin uh, gerold. En. Uh, en uh,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 Ja. Naast, vlak naast Hotel Victoria. Ja, ja, ja, ja, het is natuurlijk voor jou ook lang geleden. Maar we ja, als 65 eerste. jaar geleden. Eerste vestiging eh, met een automaathal was in Zandvoort. Toch? Ja, dat was toch in Zandvoort. De, de eerste hal. En, en Waar uh, was dat? Dat was in uh, Hotel Café Zomerlust van de familie Waterdrinker. Nee. nee. Ja, ja zeker. Hoe kom had, je dan in Zandvoort?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 en hij zei tegen Waterdrinker mag ik die kapstok uh, van jou? En uh, hij dacht nou dat krijg ik wel bij die huur. Maar aan het eind van het seizoen moest hij zoveel geld betalen. Hij had wel uh, 30 kapstokken kunnen verkopen. <laughs> <laughs> Waterdrinker zegt van uh, nou die huurt hij per dag of zo. <laughs> maar ja dat is wel een leuke anekdote vond ik. Leo nee, we gaan weer even naar de muziek luisteren. Ja.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 Wij konden alles repareren, al die machines met laswerk. Daar, daar gingen we hier naar de beroemde uh, Lasser uh, uh, smederij hier achter. Verstegen, Dorsmon, uh, uh, ja. Gansneug, Loos. Loos. nee, hij is er nu in Noord, hè, dat ik er daar niet op kan komen. Maar... Jacobs. Jacobs, yes. <laughs> <laughs> ja, ik ze wel allemaal hoor. Dus... Ja, dat doen we Leo. Ja.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 uh, zomerlust binnen, en dan moest je eerst door langs het café ja, en, het en met, al die, met al die kulse potten uh, ja, die daar stonden? Ja, ja met al met die blauwe, ja, uh, ja, ja, ja inderdaad, het een ontiegelijke grote verzameling aan uh, potten. Duitse uh, aardewerk. Ja, ja, ja. En dan in de achterzaal, daar was het gebeuren. Ja, dat was de feestzaal met een toneel en dan had je daar nog een achterzaaltje, daar heb ik ook vroeger uh, ook nog uh, geslapen uh, in de tijd. Uh, daarboven, dus aan het Gassersplein. En daar speelde ik ook op straat, hè, daar uh, heel vroeger met, uh, met Hansje Tump en Jantje Visser en uh, Lok uh, Want die woonde daar met, uh, met zijn ouders bij dat Chinese restaurant. Ja. En in de tijd dat daar ook de paden nog stonden het zomers hè, van, de, van de brede politie. Het nou, dus was wel een hele gezellige uh, omgeving uh, daar. Maar goed, maar goed, Terug naar. Zomerlust. Eh, Zomerlust. Jouw vader die ziet het als succes. Ik vind dat laaien lichter zo mooi worden. <laughs> die die ziet het als groot succes. Wanneer moest jij erbij komen als jonge jongen?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 ik ga die vans z'n bek verbouwen. Eerst nog twintig kaarten kopen. De prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in geroepen. Ik haal vast adem om te roepen. Bingo! Ik word het veren, het toch niet te geloven. Oh, oh. Wat, wat, wat, wat, wat moet ik doen? Ik ik, ik, ik? ik Nu koop ik honderd bingo kaarten.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 Ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè? Jan, we zitten wel in de bingo-kine speel ja, hè? Ja, Cor, die heeft het weer geweldig uit elkaar gehaald. Al die liedjes...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 hebben we dat nog niet meegenomen dat het heel gezond is voor, voor, voor kinderen? Maar op een gegeven moment heeft je vader heeft een, een vaste woning gekocht. Een, een, een woning gekocht aan de Brede Rode Straat, wat ik me herinner. Ja, ja. wij woonden uh, vroeger eerst in de Tasmanstraat, echt de arbeidersbuurt. Hè? Dus uh, vol met communisten en uh, stakingen. En, uh, nou, dat, uh, dat, dat zijn echt mijn roots uh, en het gevoel ook uh, voor de samenleving dat later ontwikkeld is. Uh, Eerst naar Daar komen dus. we nog op terug, Komt Leo. We oké, oké. Okay, ja. okay. nou, okay. Goed, toen gingen we dus naar Slotermeer. Daar werd de nieuwbouw gepleegd. dan kregen we een hele grote woning. En uh, nou, in de Tasmus wel leuk, want dan keken we op Jongeneel. Dat was een houthandel, dus een houthaven eigenlijk en op het ei En uh, Jongeneel heeft later Peter Keller uh, gekocht. Ja, ja. Ja. Hè? Dus, uh,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 Ja, ja, en dan had hij uh, tegen Ari, de, onze oude voor de boer, weet hij wel, ja,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 En uh, als jongetje, want dan ging je daarheen en die staat daar... Aangesloten. Ja ja. ja, ja, ja. Die ging... Uh, ja, Aakensloot? Nee, Ja, heette geen Aakensloot. Hoor. Ja, toch, die heet heette toch Aakensloot? Uh, nou ja Schopenplein. Ja, ja. Schopenplein. ja, ja, Schelpenplein. Dan, dan ging je met een, een pakje, een pakje met platje, met oude wij, kranten parkier, naartoe. Ja, en dan zeiden we, we oude kranten, is dat wat voor uur? En dan schudden die, niet. Nee. Nou gingen we helemaal teleurgesteld, uh, gingen we weg.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 I can't eat this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 Speelhal, speelhal, maar over meerdere. noemde er eens eventjes hoe de volgorde was. Nou, de volgorde was dus inderdaad uh, eerst uh, bij Zomerlust. Ja. Daarna werd... Uh, um, toen gingen we verhuizen. Van Zomerlust uh, verhuizen we naar ons huis. Want de waterdrinker... Op de Ja, die heeft ons echt overvallen. Vlak voor het seizoen zeiden Ja, je kan niet meer in, de, in die grote zaal... En, uh, maar ik heb toevallig nog wel uh, uh, uh, uh, dat, uh, uh, de Witte de Zwaan, de Witte Zwaan ja. heette dat ook geloof ik. Dan ja. ja, had hij daar grote zaal ook achter en toen uh, ja, werden we een beetje weggefrommeld. Dat vonden we niet leuk. Maar dan hebben we geloof ik ook één of twee jaar gezeten. Toen zijn we verhuisd, toen hebben we van Café Oomstee hebben we dat, uh, overgenomen en toen zaten we dus aan de Kerkstraat.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 In ieder geval stond hij opeens op mijn naam. En zo, zo ben ik aan die uh, halvergunning uh, eigenlijk, uh, vond ik dat hij goed terechtgekomen was weer. En zo. En dan, en dan heb je nog de zaak van Brogmeijer in de Haltestraat. Ja, dat uh, was een mooie, uh, mooi pand. En uh, dat moest helemaal verbouwd worden. Ja, ik ken, ik ken alle ruimtes daarbinnen. binnen. Ja, uh, beneden de kelder. En, en, de en kelder, boven. Ja, prachtig kelder. Die, uh, ja, die is later helemaal uh, uh, uh, vergroot. Hmm.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 En die mannen, allemaal heel trots kijken naar hun vriendinnetje. En die vond het geweldig. Maar ja, inderdaad, als schootje... Ik weet ik wel, dat ding ging wel omhoog. Boe, zei hij dan, dan. Nou, dan gooi hij nog een keer een kwartje erin. Ja, maar we waren bij Brenning Bij dat, ja. uh, dat huis. Brok Brokmeijer, Brokmeijen, sorry.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 Prins Hendrikade, die loopt van de Prins Hendrikade... tot de een Nieuwe Dijk. En dat is net zo lang ongeveer als de Matlassgrachten. En dat was ook een uh, beroemde investering. Van... Maar daar blijft het niet alleen bij. Want je bent een beetje actief jongetje. Je bent landelijk uh, zeer betrokken bij alle speelautomaten... de brancheorganisatie waar je voorzitter van bent of bent geweest... Uh,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 See him fall that deaf summer black tea show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 En we hebben een kansspelbelasting gekregen. Dat heeft Holland, treft Holland Casino. En uh, onze branche. Dat je uh, bijna. Uh, dat het heel moeilijk is. Je hoofd boven water aan. Uh. Dat is de erfenis naar Bas uh, uh, toe. Uh, wat wilde ik vertellen? Ik, ik zo zat uh, genieten. Ja, dat circus. Uh, dat, dat idee was. Ik dacht iedereen heeft zo'n uh, zo hals. Zo langs brand in, uh, in Nederland. Hoe moet je dat dan doen? En toen heb ik gedacht ja.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 je moest je eigen rotwerk om het bij elkaar te houden. Dus uh, de geld. dat geld Is ook voor jouw pensioen van, van belang? Uh, nee. Ten dele, ten oh. dele, ten dele. Ja, ik heb hier en daar... Ik heb mijn eigen pensioenfonds uh, oh. kunnen opbouwen. En dat uh, was... Uh, toen vertrouwde ik dat al niet. Ik dacht, ja, al die, die mooie kantoren, die overheadkosten. Ik denk, nou als je gewoon spaart en uh, in stenen stopt. Ja.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 en waren het boegbeeld van Zandtel van de Eeuwen. Tot volgende week. Wij wensen u een heel fijn weekend toe. Dankjewel Leo voor je komst. Dankjewel Jan Dank je Kool voor de techniek.